met nu alternative fm even De Cinema Escape heet ze en Lone Star. Het is vijf over negen en we gaan zo direct. Natuurlijk nog twee uh, nummers horen van Daisy Ducro. Um, samen met uh, Jasmin van der Waals uh, hier in de studio. En dat is akoestisch materiaal. Het, uh, ook in de tweede uur is het allemaal uh, uh, flink werk met, uh, met nieuw materiaal. Het lijkt wel alsof de dag uh, ervoor ontleend is. Uh, een van uh, de eerste dagen dat hier om acht uur het licht uit uh, wordt gedaan. Ja, en Dan zitten we ook echt in het donker. Maar dat maakt niet uit. Uit Groningen komt deze band, een elektronica band, of een elektronica band, hoe je het maar noemen wilt. Ze heet de fan en het nieuwe materiaal heet Breathe. me feeling naked and ashamed. Als de bliksem uit de hemel gedonderd, kwam een wonder boven wonder. Een ronde kokon op de aarde afgestormd, en hij brak pas open toen mijn leven begon. Hoe was het andersom? Of was het juist de vraag waar ik voor stond? Het is een vreemde, bijzondere en bijzonder vreemde wereld die me is gegeven. Waarin ik mijn eigen rol zo overtuigend mogelijk probeer te spelen. Ik ben een alien, buitenaards wezen, maar je hebt niks te vrezen. Ik ben niet gekomen om je te vernietigen en ook niet om je mee te nemen. Ik wil gewoon een beetje observeren en bewegen en steeds meer over jullie weten wil je met me spelen. Vanuit de uitgestrekte ruimte In mijn duistere longregio Komen de vruchten van mijn buitenaardse zaden Met zuchten en woorden op aarde Als mijn dochters en zo Dan heb ik het niet over de vleeslijke klonen Die de meeste mensen opsluiten in scholen Ik heb het over mijn kindjes van gedichten Mijn liedjes van liedjes Mijn kereltjes van werelden En mijn scheten van poëtische planeten Ja, dit stelletje algemeen, sterrenstelsels zijn de belangrijkste in mijn leven En ik ben niet maar heel even Ik ben met velen maar nu ben ik deze. Ik ben een buitenaards weesje. Makes us cruel not kind. Van dit nummer. Uh, vorige week hadden we de primeur. Uh, Zo waar met dit uh, nummer. Uh, nou ja. Primeur uh, in zoverre. Primeur voor. Onze uh, programma. Uh, dat nummer dat was al veel langer eigenlijk al uit. Uh, fake Fake Trees van Danella Smith. Uh, en het, uh, het vormt van. een onderdeel van drie nummers achter elkaar. Ik heb ze even bij elkaar gegraaid. Uh, fan met Breathe. Uh, daar is Fenneker Schouten dan toch duidelijk op te horen. Maar. Uh, in zoverre is Frank de Boerde... degene die meer of meer uh, de prominente rol heeft opgeëist. Uh, Space Age Poetry met Buitenaards Weesje. Uh, weer met de bijdrage van Justin Samgar. En dan uh, gezegd Danella Smith Band uit Namibië. En zoals wij op een gegeven moment ook even uh, hierachter... Maar dat had ze zelf ook al een beetje gezegd. Die Donald Trump die maakt er nu weer een zootje van... door uh, Namibië en Zambia door elkaar heen te halen. En dat noemt hij dan Nambia. Nou, dat, uh, daar, uh, Danella komt gewoon uit Namibië. heeft een Namibische achtergrond. En heeft ook daadwerkelijk een uh, aantal nummers in het Afrikaans geschreven. Dat heb ik vorige week al laten horen. Maar als Danella hier uh, komt... dan is het natuurlijk wel de uitdaging om te vragen... of ze dat nog een keertje wil doen... Afrikaans uh, nummer spelen. Nou, um, ik ben er helemaal klaar voor, want uh, ja, ik, ik, ik, ik zit me af te vragen. Ik heb twee nummers ooit uh, van, uh, van Daisy uh, gedraaid. Eén keer was de aanleiding, uh, omdat ze dus uh, bij Leo Blokhuis is uh, geweest, en toen uh, heb ik uh, dat nummer uh, Into Deep gedraaid. En waar ik uh, de luisteraars veelvuldig mee vermoei, is, nou ja, in positieve zin van het woord, is Hard on Your Arm, en daar nou is de vraag... Welke van de twee gaat het worden? Of uh, moet ik nog even wachten met Heart on Your Arm? We gaan ze allebei spelen. En eerst Heart. Dat right. gaan we nu doen. All right. The touch of your hand says you might love me too. The boot on your chest says that you believe in karma. So I would treat me right if I were you. Mm -hmm. Maybe I'm a good for nothing fool, but at least I'm happy, happy with But I mean, aren't we all? You're a closet hero who came out just to rescue me. And I am not ashamed to say I, I need you. The green in my skin gives away. I'm, I'm jealous. The smirk on your face betrays, that turns you on. The gray in your eyes says you might be reckless. So I squeeze your lips and tell you not to do me wrong. Oh, maybe I'm a good for nothing fool, but at least I'm happy, happy with you. Maybe I'm a desperate, lonely girl, but I mean, aren't we all? To say I I need you Ooh, Take me away Het was hem uiteindelijk uh, zoals uh, we hem hier uh, klinken, laten klinken uh, in uh, de studio van CFM Zandwoord. Zo direct. Uh, na Robin Borneman gaan wij uh, verder. Want uh, ik zit even te kijken. Ik zei net uh, uh, hier achter in de keuken dat het uh, twee nummers werd. Nou, toen kreeg ik nog eventjes hoe lang dat nummer deed. Dat is 9,5 minuten. Dus ik zei nou, laten we het dan maar op uh, één nummer houden. want... Dat is de lengte van uh, het nummer The Reckoning Dawn, zoals het nummer heet van Robin Bourneman Luister zelf. Dat was een 9,5 minuut. Robin Borneman, met uh, The Reckoning Dawn. Zoals die voluit heet. Um, ja, uh, ik, heb, uh, ik geef toe. Ik ben een beetje een uh, verwarrend type. Uh, ik, uh, ik zei dat ik het hele programma van Leo Blokhuis... waar Daisy DeCrow in zat... niet heb beluisterd. Maar ik heb wel een opname van In Too Deep. Die heb ik uh, wel uh, zitten beluisteren. En omdat ik dat zo'n... Uh, gave opname vond, heb ik er wat over geschreven. En dat staat ook op onze Facebookpagina van Alternative FM. Uh, dat, dat sowieso. Maar toen heb ik uh, aan de hand daarvan. heb ik natuurlijk ook meteen het uh, originele nummer. Uh, daags nadat uh, deze bij uh, Leo Blokhuis uh, was geweest. heb ik hem ook natuurlijk uh, donderdags bij ons nog gedraaid. En dan hoor je ook heel duidelijk het verschil tussen de opname van. Uh, Leo Blokhuis, uh, het uh, originele nummer. En het nummer wat nu gaat horen. Want het nummer gaan we nu ook weer horen. Maar nu is het nog anders. Omdat het nu alleen met een akoestische gitaar uh, gaat uh, gebeuren. Uh, Into Deep, ik zeg het goed hè Daisy. Uh, dat, dat yes, zo. En, Into Deep. Uh, ja, uh, met Jasmin op de uh, akoestische gitaar. Inderdaad. I said I never When you're in too Dank moet er natuurlijk ook nog even op. Dank jullie wel. Voor de bijdrage in het programma. En Thanks for having us. Ja, ja, ja zeker weten. En ook dit was een knappe bijdrage. Het totaal anders klinken. In de NPO Radio 2 versie. Dus dat sowieso. Weer terug naar de lijst. Want 19 oktober. Dat is alweer de volgende live versie. Hier bij ons in de studio. Want dan. Er komt uh, Stillwave langs en uh, dit is de laatste verschenen single van de heren. She flies... of she falls a tracer... Ends in the one up She's stuck in my teeth, stuck in my time Yes, she will surpass the Waarom zou je Chivalse Tracer van Stilweef. 19 oktober uh, zijn ze hier bij ons uh, in uh, de studio. En dan mogen ze spelen. Nou, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie met z'n tweeën hier uh, zijn geweest. Yes. Ja, ja uh, Ik weet niet of jij het ook leuk gevonden hebt. Want uh, we liggen natuurlijk uh, Enorm. In, uh, ja. Ja. Heeft, het, uh, heeft het ook uh, omdat je, dat het ook met een beetje het uh, karakter van het, uh, van het programma met alleen akoestisch in een akoestische setting spelen. Is dat ook uh, iets? Ja, zeker. Ik vind het altijd heel erg leuk om in kleine bezetting te spelen. Het ja. is toch een... Uh, het heeft charme. Het maakt het meteen iets meer uh, intiem of zo. Hmm. En um, ja, dat, dat is altijd leuk om op die manier uh, je liedjes te kunnen... Het, uh, het fenomeen huiskamerconcerten. Ken jij dat ook of niet? Ja, zeker. Ja? Heb, je dat, dat, uh, uh, heb je dat al gedaan? Heb je er ook ja. al eens een keer aan mogen ruiken? En heb je het ook... Uh, ja. Ja, ik heb zelfs een hotelkamerconcert gedaan in Groningen, uh, ja? laatst. Dat was ook heel erg leuk. Toen, uh, mocht ik, ja, ik kreeg gewoon betaald en een overnachting in een hotel. En dan zat heel je hotelkamer vol met hotelgasten. En dan kon je helemaal een akoestische set voor spelen. Dat is echt te gek. Nou ja, goed. Misschien dat het in de nabije toekomst. dat je ook opduikt in huiskamers. Dat zou zomaar kunnen zijn. Ik hoop het. Mensen kunnen naar de Facebook van Alternative FM. een bericht sturen. als jullie willen dat ik in je huiskamer kom. Dat zou heel erg mooi zijn. Ga jij mee, Jasmin, of niet? Zeker. Oké. Nou, ik zou bijna zeggen. van wat is het eerstvolgende. Klusje wat jullie moeten doen. Ja, Klinkt zo... Uh... Uh, aanstaande vrijdag... Nee, volgende week vrijdag... Uh, speel ik in Club Dauphine in Amsterdam. Ja. Uh, met de huisband van Club Dauphine. Dus dat is erg leuk. Uh, ook veel goede andere artiesten. Ja, en ik zag ook dat je nog iets met de popprijs Amsterdam had. Zeker. Ja. Dat, uh, dat is de week daarna. 17 oktober staan we in de halve finale van de popprijs van Amsterdam. En dan spelen we in de kleine zaal van Paradiso... Dus dat God. hebben we heel erg veel. Goeie mee. zaal mensen, dat weet ik in ieder geval wel. Want Absolute. ik heb hele uh, goede artiesten en uh, muzikanten aan het werk uh, gezien. Waaronder bijvoorbeeld Alaska, die we al eerder hadden gezien hier in de, de uitzending. Dank jullie wel. Ja. Jullie bedankt. Oké. Okay. Uh, dat waren Daisy en uh, Jasmine. Uh, dan die Nederlandstalige band die we eigenlijk al vanaf het moment dat ze uh, bij elkaar uh, komen al in de uitzending uh, zitten. Dat is Veline met Naar de Maan. Ik bang ben Een beetje tijger, en dan krijg je lijger en dan heet het uh, Gypsy Salto, oftewel Rock'n'Roll Forever. Daarvoor hoorde je Veline met uh, Naar de Maan en dit is de nieuwe single van Panday. Ook van die EP afkomstig. Dat nummer dat heet Bigger Boat. Ja, dat is leuk. Als je op een gegeven moment uh, hier uh, eventjes besmeert... Uh, dan is het ook echt uh, gewoon uh, gebeurd. Uh, Bigger BiggerBout hoorde je van uh, niemand minder dan Panday. Daarvoor hoorde je Leiger. Uh, tot aan het nieuws van uh, onze... Uh, ja, zeggen wij dan? Tot, tot, tot volgende week, week. Inderdaad, tot volgende week. En dan hebben we natuurlijk nog eentje. En dat is Hurt You van States Republic. Die je tot aan het nieuws van 10 uur gaat horen. Dag!